Er zijn drie verdachten opgepakt in verband met de moord, maar hun rechtszaak is nog altijd niet begonnen. President Trump heeft de Oekraïnse president Zelensky onder druk gezet om een onderzoek in te stellen naar de zoon van presidentskandidaat Joe Biden. Dat meldt de Wall Street Journal. De Oekraïense Openbaar Aanklager deed onderzoek naar mogelijke banden van Hunter Biden met een lokaal gasbedrijf. Zijn vader zou hebben geprobeerd dat onderzoek te beïnvloeden. Anonieme bronnen zeggen in de krant dat Trump er bij Zelensky op heeft aangedrongen het onderzoek te heropenen. Trumps advocaat heeft toegegeven dat er contact is geweest met de Oekraïnse president. Maar volgens hem ging dat alleen over de poging om het onderzoek stop te zetten. De politie in de Haagse Schilderswijk heeft vanmiddag gepraat met buurtbewoners... naar leiding van een onderzoek naar wangedrag door agenten. Het gedrag van vier tot acht agenten wordt onderzocht. Buurtbewoners die met de politie hebben gesproken noemen het een goed gesprek.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 Treasures, illusions, confusion Want to drown away, drowning your own tears. Everybody gets hurt sometimes, and everybody has fears. You say you wanna end it all, but don't you get that right, baby? 'Cause if you want the good things, you got to taste the bad sometimes. That's how it is.